Bij overstromingen in Tunesië zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. In het noordoosten van het land is in een dagtijd meer dan 200 mm regen gevallen. Dat valt normaal in een half jaar. Er is veel schade, huizen, wegen en spoorwegen staan onder water. Op beelden op sociale media is te zien hoe auto's door het water worden meegesleurd. In sommige gebieden ligt ook het telefoonnetwerk plat. Het leger, de politie en reddingsteam zijn onderweg naar het noordoosten van Tunesië om hulp te bieden. Op de eerste dag van het Oktoberfest in München hebben hulpverleners bijna 500 feestgangers verzorgd. Ruim 90 van hen hadden een vergiftiging opgelopen, waarschijnlijk door te veel alcohol. Het Oktoberfest in München begon gisteren om 12 uur. Dit weekend komen er naar schatting zo'n 800.000 mensen naartoe. En in de eredivisie heeft PSV overtuigend gewonnen van Ajax. De Amsterdammers waren defensief zwak, mede door het opbreken van de geblesseerde Matthijs de Licht.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 Het weer. Vanavond trekt het regengebied het land uit. Alleen in de kustprovincies vallen nog buien... met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. Morgen vallen er verspreid buien, maar schijnt tussendoor ook de zon. En dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Luister luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Jansen. 7 uur geweest en dat betekent een nieuwe aflevering van het programma ZFM Klassiek. Vanavond weer met een gevarieerd programma. Allerlei componisten, allerlei stijlen en vooral ook allerlei verschillende instrumenten. We beginnen met het klaversymbel. En dan beginnen we ook met Bach. De Goldberg variaties, BWV 988. En daaruit hoort u de Aria. En die wordt uh, vertolkt door Wolfgang Rupsam op Klaversimbel. <tied> We blijven nog eventjes bij Bach. En hij komt later in het programma zeker ook nog een keer terug. Ook nog een keer met de Goldberg-variaties. Maar dan op een hele andere manier. En eh, dat zult u straks allemaal gaan horen. Maar nu gaan we eerst verder met het concert, concerto in d mineur BWV 974. En eh, daaruit het tweede deel, het Adagio. En nou vermoed ik dat dat uitgevoerd wordt door eh, broer en zus... Namelijk Misha Maisky die speelt cello en Lily Maisky die speelt piano. En van Bach gaan we naar Claude Debussy. En die heeft een boek met preludes geschreven. Het boek nummer 1. En dat had als nummer 117. En daaruit gaan we prelude nummer 8 draaien. En die heeft als prachtige Franse titel La Vie aux cheveux de lin. Het wordt uitgevoerd door Vasil C. En die speelt piano. Thank you. We blijven even lekker in Frankrijk met Camille Saint-Saëns. En van hem gaan wij luisteren naar een pianoconcert. En wel nummer 2 in G mineur, opus 22. Daaruit het tweede gedeelte, het Allegro Scherzando. Levendig en scherzend om het zo maar eens te zeggen. Het wordt uitgevoerd door het Frans Nationaal Orkest onder leiding van Emmanuel Crivin. En de pianist is Bertrand Chamaillot. Chamaillot moet ik zeggen. En dan gaan we nu naar Richard Wagner. Maar op een totaal andere manier als dat u gewend bent. Pompeuze orkestmuziek en dat soort dingen. Nou, daar is nu geen sprake van. We gaan luisteren naar Isolde's Liefdesdood uit Tristan en Isolde. Maar die is overgezet, een transcriptie dus, voor piano. Dus het wordt alleen op piano gespeeld. En de meneer die dat heeft aangepakt heet Igor Levit. En dan gaan we nu naar Robert Schumann. En van Robert Schumann gaan we luisteren naar een strijkkwartet in A-majeur. opus 41, nummer 3. Het eerste deel daaruit, en dat heeft een vrij uitgebreide omschrijving... ...namelijk Andante expressivo. Espressivo, moet ik zeggen. Dus dat wil zeggen gaande en expressief. En Allegro Molto Moderato. Oftewel levendig, maar wel gematigd. Nou... We gaan het allemaal horen in de uitvoering van het Engegard kwartet... In onze vijftigste uitzending van de vorige keer toen we muziek draaiden van Rubinstein heeft u de volgende componist al aardig wat aan het woord gehoord. En nu gaan we weer naar hem luisteren, Frederic Chopin. En van hem gaan we luisteren naar de wals in b mineur opus 68 nummer 2. En de pianist die speelt alleen maar hard, tenminste als je zijn naam mag geloven, want hij heet namelijk Vittorio Forte. En die speelt piano. We gaan nu naar een componist die nu zo heel vaak aan bod is geweest... in onze uitzendingen, namelijk Anton Brukner. We blijven wel eventjes bij de piano. We gaan namelijk een iets beluisteren uit Kietzlers studieboek. En uit dat boek, kennelijk geschreven voor meneer Kietzler... of mevrouw Kietzler, kan natuurlijk ook... gaan we luisteren naar de pianosonaten in G-mineuren. En het wordt uitgevoerd door... Anna, Anna Maria Markovina. En die speelt piano. En dat uh, de Goldberg variaties van Bach BWV 988 uh, nog een keer terug zouden komen had ik u al beloofd. Dit is variatie 14. En uh, ja, nu gebeurt er iets heel merkwaardigs. Kennen wij de accordeon als de trekzak, als de trekker, Monica, als begeleidingsinstrument. Vooral bij smartlappen, muziek en zo. En uh, als makkelijk mee te nemen instrument om... Lekker de zang te begeleiden. Het instrument is toch ook op andere manieren gebruikt. In Nederland was het, eh, onder andere Harry Moten daar een van de grote voorvechters van. Dat accordeon wel degelijk ook een kunstzinnig instrument was waar je klassieke muziek op kon spelen. Nou, dat gaan we dan nu horen. Niet van Harry Moten, maar eh, van Andreas Borregaard Of Borregaard kan ik ook zeggen. Um, het stuk is dus geannonceerd, omgezet voor accordeon. En dat klinkt best wel apart. Gaat u luisteren naar Goldberg variatie nummer 14, Andreas Borregaard, accordeon. De componist heeft ook iets van Bach in zijn naam, namelijk Offenbach, Jacques Offenbach. En uh, die kennen we natuurlijk hoofdzakelijk van uh, het Ave Maria, wat hij schreef op een preludium van die andere Bach. Maar een van zijn andere bekende uh, stukken was Hofmans vertellingen. En uh, we gaan uh, daaruit luisteren. De Gentile Diamant staat erachter. En uh, de uitvoerende is Kevin Short. En dat is een bas-bariton. Dus niet een echte bas, maar net iets hoger, net een beetje ertussenin. U weet waarschijnlijk wel de verdeling: bas is het laagste, dan komt de bariton, dan komt de tenor en vervolgens de alten en de sopranen. Dus hij zit er een beetje tussen in deze meneer Kevin Short. Hij gaat het uh, samen doen. Hij wordt begeleid door het uh, Marseille Symfonisch Orkest. onder leiding van Lawrence Foster. Laatste voor dit uur, Johannes Brahms is de componist. Vijf liederen, opus 105, nummer 1. Wie melodieën ziet als meer. Het wordt uitgevoerd door uh, cellist Claudio Bohorkes. en de pianist, de begeleider is Peter Nagy.